10 uur. De Radio1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. De nieuwe maasvlakte die vanmiddag door de koningin wordt gedicht heeft een boeiend bijproduct opgeleverd. Jawel, wolharige mammoeten. En dit uur het persoonlijke verhaal van een overlevende van Srebrenica die vandaag de massamoord van 17 jaar geleden herdenkt. De eerste NOS hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Het ministerie van Defensie is niet van plan de vlaghalfstok te hangen... voor de herdenking van Srebrenica. Het is vandaag 17 jaar geleden dat de moslim-enclave viel. Die enclave die beschermd werd door het Nederlandse militairen. In Den Haag zijn vandaag allerlei herdenkingsactiviteiten. en De organisatoren hadden Defensie gevraagd de vlaghalfstok te hangen... als teken van medeleven. Maar het ministerie wijst het verzoek van de hand. Defensie verwijst naar het protocol waarin onder meer staat dat op 4 mei de vlag halfstok gaat om mensen te herdenken die door oorlogsomstandigheden om het leven zijn gekomen. En Defensie ziet geen reden om van het protocol af te wijken. Na de invoering van de euthanasiewet in Nederland is het aantal euthanasiegevallen niet gestegen. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek. Dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Er was internationaal veel kritiek op de Nederlandse wet die tien jaar geleden werd ingevoerd. Onder meer de VS vond dat de deur voor artsen werd opengezet om sneller levensbeëindiging toe te passen. Dat is dus niet gebeurd. In 2010 werd bij 4050 patiënten euthanasie en hulp bij zelfdoding toegepast. Dat is 2,9 van alle sterfgevallen. De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat het aantal gevallen van levensbeëindiging zonder verzoek fors is gedaald. In de jaren voor de invoering van de euthanasiewet beëindigden artsen zo'n duizend keer per jaar het leven van een patiënt zonder dat hij daar nadrukkelijk om had gevraagd. Na de invoering van de wet bleef het aantal nog gelijk, maar de afgelopen jaren is er een flinke daling ingezet. De politie van Utrecht heeft een 13 jaar oude kunstroof opgelost. Zeker vijf 17e eeuwse schilderijen... van bekende Hollandse meesters als Jan Steen zijn teruggevonden. De collectie van in totaal zeven schilderijen... zijn in 1999, bij een gewelddadige overval... uit een huis in Bildhoven gestolen. De eigenares werd zwaar mishandeld. De helers boden een van die gestolen schilderijen aan... bij Christie's in Amsterdam, de politie. Ze zijn na 13 jaar... Ingeleverd bij Christie dan één stuk. En eh, die rook onderraad, die heeft contact gezocht met de politie Amsterdam. En die zag dus dat het om een diefstal ging of een overval destijds eh, in Beeldhoven. Nou, en toen kwamen ze bij ons uit. Nou, wij zijn te gaan onderzoeken uiteraard. Verder onderzoeken. En we hebben vervolgens drie verdachten kunnen aanhouden. En de schilderijen zijn volgens Veilinghuis Christie's enkele tonnen waard. Rusland wil de VN-waarnemersmissie in Syrië verlengen. Dat blijkt volgens persbureau Reuters uit een ontwerpresolutie... die Rusland heeft ingebracht in de VN-veiligheidsraad. Het oorspronkelijke mandaat van de waarnemers loopt af op 20 juli. De Russen zouden dat mandaat met drie maanden willen verlengen. De kans is groot dat de Verenigde Staten en de Europese leden... van de Veiligheidsraad niet instemmen met dat Russische voorstel. Die landen willen verdere diplomatieke en economische sancties. De 300 waarnemers van de VN hebben sinds half juni weinig kunnen doen... omdat ze door het geweld in het land gedwongen zijn in hun hotel te blijven. Bij een nieuw vluchtelingendrama op de Middellandse Zee... zijn 54 mensen omgekomen. Ze stierven van dorst bij een mislukte poging... om met een rubberboot van Libië naar Italië te varen. Een man uit Eritrea was de enige overlevende. Hij werd gered toen wrakstukken van de boot... voor de kust van Tunesië werden ontdekt. De helft van de opvarenden kwam uit Eritrea... De VN noemt het onbegrijpelijk dat de rubberboot niet door de scheepvaart op de Middellandse zee is opgemerkt. Dit jaar zijn 170 mensen omgekomen bij de oversteek van Libië naar Europa. En dan het weer nog. Buien met kans op onweer. Het wordt 18 of 19 graden. Morgen eerst nog een bui, later ook wat zon en een graad of 18. AMEB, verkeersinformatie. Er staan nog files in de regio Amsterdam. Op de A8 naar Amsterdam, 3 kilometer voor Knoop het Koenplein. Op de ring Amsterdam de A10, tussen Kadoel en Knoop het Koenplein ook 3 kilometer. Op de N235 richting Amsterdam rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen Ilpendam en het Schaal. En Er zijn nog problemen bij de spoorwegen, want tussen Leiden en Schiphol rijden minder treinen. Er staat namelijk een kapotte trein op het spoor en de vertraging is drie kwartier. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ons land is een paar vierkante kilometer groter geworden. met een stuk opgespoten industriegebied voor de kust van Rotterdam. Dat nieuwe land was smullen voor paleontologen. Daan Moeleker van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Goedemorgen. Wat is het meest, bijzonder, uh, meest bijzondere fonds die u gedaan heeft? Kunt u mij horen, meneer Moeilijker? Dat is niet het geval. Nou, dan horen we u straks. Goed. Drie maanden zwervend in de bossen overleefde hij de massamoord in de Bosnien-enclave Vandaag is het een trieste dag voor Baris Sehomirovic. Zometeen meteen zijn persoonlijk verhaal. En de rechtbank in Den Haag doet op dit moment uitspraak over de langstudeerdersboete die het kabinet wil invoeren. De studentenvakbond is daar tegen. Zodra het klaar is, hoort u meteen wat de uitkomst is. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. In juli 1995 werden in een paar dagen tijd meer dan 8000 moslims vermoord... na de val van de Bosnische stad Srebrenica. Het wordt gezien als de ergste volkerenmoord sinds de Tweede Wereldoorlog. En tegelijk een schandvlek op het blazoen van Nederland... want onze militairen waren daar om de veiligheid van Srebrenica te bewaken. Vanmiddag is op het plein in Den Haag een jaarlijkse herdenking. En Beris Zehomerovic zal er ook aanwezig zijn. Hij overleefde de val van Srebrenica... en kwam na een maandenlange vlucht terecht uiteindelijk in veilig gebied. En hij is hier, meneer Zehomerovic, moet ik zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat u er bent. Dank u wel. Um, ik vind het wel mooi om even, we gaan het hebben over wat u heeft meegemaakt. En hoe u nu terugkijkt op die tijd. En hoe u nu denkt over, over de Nederlandse staat. Maar ik vind het wel mooi om even te beginnen met te schetsen hoe het was daar, Srebrenica. Toen er nog niks aan de hand was. Wat was dat voor een stad? Ja, Srebrenica is een kleine stadje met uh, rijke verleden. Dat was uh, voornamelijk een stad voor toeristen. Wij hadden in een geneeskrachtig water. Uh, zat zaten vol mineralen was zeer goed voor for, bloed. Uh, we, dat was ook een industriestad. Uh, we hadden twee mijnen. Ollo, zink en uh, uh, lood en zink. En in, een grote, in kleine hoeveelheden uh, zilver en goud. Dus het uh, was een stad waar van alles gebeurde. Ja. Toeristisch, maar ook, Toeristisch, ook op het gebied van industrie. Van industrie ook, ja. en, u, en u had daar vrouw, kinderen... U ja, was daar ik gelukkig? Ja, uh, ik, da ik ben daar geboren. Mijn vader en uh, moeder ook. Mijn vader was... Uh, voor de laatste verkiezingen was mijn vader burgemeester in Srebrenica. En hij is ook 192 gedood. Uh, we hadden een mooi leven. Uh, daar was 75% van moslimbevolking. 20%, uh, 20 van de uh, 2-3% van Kroaten. En de rest wa waren ja, andere mensen. Ja, ja. Had u gewoon een leven zoals Thijs en ik dat ook hebben? Met u gaat af en toe een potje voetballen naar voetbal, concert, naar concerten. Leuke dingen naar, doen. naar concerten, naar voetbal. Uh, daar, dat was een klein stadje van 5000 inwoners. Kende iedereen. En binnen 500 meter straal van 500 meter had uh, je een uh, moskee, een uh, orthodoxe kerk, een katholieke kathedraal en, uh, uh, en zo. En, dus, dat, en dat, dat, dat leefde allemaal prima, samen? Prima, we uh, hadden veel kennis en veel vrienden tussen Servische uh, mensen, tussen Kroaten en zo. Ja. Mijn vader heeft in, uh, uh, in Servië had veel, veel, veel vrienden, heeft daar meteen stad Stara Pazova, uh, broederschap van die twee steden gedaan. En dus, ja. Was Kortom, het was een mooi leven. Mooi u leven, had een, ja. mooi, een, vrij noor, een vrij normaal, hartstikke normaal hardstikke leven. Hartstikke normaal leven, ja. Totdat in april 1995 de oorlog uitbrak. 92, sorry. Toen, ja. <laughs> en toen um, u, uw vrouw en uw kinderen... Zijn gevlucht. Hè? Want... Ja, toen ja, niet alleen ja, mijn vrouw en kinderen zijn gevlucht, maar veel, veel andere mensen zijn ook gevlucht. En na 18 april was Srebrenica een spookstadje. Er was gewoon misschien 300 uh, drie, uh, oorspronkelijke mensen uh, uit Srebrenica. En was overal uh, militie van uh, Ser Servische militie. Waarom, en waarom, waarom heeft u uw vrouw en kinderen weggestuurd, maar bent u zelf gebleven? Ja, iedereen uh, was. Bang uh, voor, voor oorlog. Ja. Als je hebt kinderen hebt, dan is je bang voor een goede toekomst. Ja. En daarom heb ik gezegd: gaan jullie weg, ik blijf hier, ik kijk. Ja, ja. Toen dacht ik niet uh, dat het uh, lang duren. Je was zelf eigenlijk niet bang. Nee, ik was niet bang. Ik dacht dat het uh, misschien binnen twee, drie weken overgaan en dan zullen uh, mensen. Uh, Veilig terugkeren. Ja. Maar ja, dat was niet uh, zoals ik uh, heb gedacht. Op, op 5 mei, toen werd uw vader meegenomen? Op 5 mei is mijn vader in Bratenaz uh, gedood. Maar op 5 mei is ook in Srebrenica hebben Sierische mensen 84 huizen platgebrand. Die, die, die twee hele straten. En ook in die huizen waren mensen, die kunnen niet, oude mensen, mensen die, die waren met pensioen, die kunnen niet vluchten. En die zijn ook verbrand in die huizen. En dat waren ik, uw buren? Bu mijn buren, ik, uh, ik kan ook zeker uh, uh, dat schreeuw van mijn buurvrouw uh, zij kon geen kant op en haar huis gaat in vlaam. En, ja, en zij schreeuwt, schreeuwt, schreeuwt en plotseling is alles stil ja. geweest. Dus u hoorde hoe uw buren het huis in een fik ja. werd gezet en uh, tien, uh, tien oude mensen leven uh, Die Tien oude mensen zijn in Goenhausen verbrand. Uh, hebben ook uh, een familie doodgeschoten... Uh, dat was vader, moeder en twee kinderen. Uh, Eén kindje was, kindje was van twee jaar en uh, zijn zusje was van vijf. Ja. En, uh, uh, toen hadden die ook op bezoek Zwager. En ja, alle, uh, gelukkig kon vader die, die, die meisje verstoppen. En die, die, die vier waren dood en die meisje gelukkig ja. leeft nog steeds. Gelukkig. Ja. Gelukkig ja. U heeft het uh, uiteraard ook overleefd, anders had ja. u hier niet. Ver, vertelt u even, want dat is nogal indrukwekkend geweest. U, u bent gevlucht uit Srebrenica ja. en u bent terechtgekomen in de bossen. Ja, op uh, 11 juli moesten we uh, vluchten uit Srebrenica. Ik kwam in bossen, waren veel mensen in bossen. En toen hebben we besloten, we gaan richting Tuzla. En op uh, 12 juli in bos. Uh, ja, er waren veel mensen en Serviërs hebben ons gezien en gehoord. Omdat veel mensen maken altijd lawaai maken. U was met een groep moslims? Ja, was met u groepen. Op de vlucht, ja, op, op de vlucht en we gingen richting Tuzla. Mm -hmm. En toen uh, ja, hebben we ons ontdekt. En uh, mensen uh, hebben begonnen meteen schieten. En een uh, granaat, ik was in het bos... Uh, bij een klein riviertje en één uh, granat is in, ja, in mijn groep uh, geëxplodeerd en ik was uh, meteen gewond zo gewond en ik was in groep van nog 15 mensen die andere 15 waren ja, ter plekke dood uh, ik ben als enige ja, dat we konden van geluk spreken uh, ja, ik was overleven en toen, oh, oh, want u bent gewond geraakt aan uw arm, hè? Want ja, rechterarm. Ik zie het ja, nog, ik heb, steeds. Ja, die, die nog steeds. Ja, die is nog steeds. Ik zit nog steeds onder behandeling, hier ook. In, ja, want u in kunt in hem niet goed gebruiken, begrijp nee, ik. Nee, ik heb, ik heb problemen, die is helemaal beschadigd. Mijn bot, hm. mijn zenuw en aorti. En die wond is nog steeds open, ik kan niet uh, dicht. Hm. Maar dan bent u, u was u dus in een groep, al die andere mensen waren allemaal dood. U bent daar in uw eentje in het bos, u ja. was op weg naar een hoe, ja. hoe heeft u het overleefd daar? Ja, ik was uh, uh, kwam, toen kwamen andere nog enkele mijn vrienden en hebben mij uh, gedragen en ja, ik was zwaar gewond en misschien ja, was ik in slaap gevallen. Ik weet niet wat is geweest. Toen hebben die mijn vrienden mij gezien en dachten dat ik dood ben. En ze hebben mij achtergelaten, ook in het bos. Ze hebben u achtergelaten? Ja, omdat ze dachten dat ik, ik, uh, ik kon geen teken van leven laten zien. Ja. En ze uh, dachten dat ik dood ben. En ze hebben over mij een beetje taken van bomen gedaan, en stenen. Uh, ja. Zoals dat. Uh, daar, uh, later heb ik dat gehoord. Als en, een soort graf eigenlijk? Ja, als een soort graf. Ja. Ja. En toen uh, een vriend van mij kwam in Toesla, op vrij uh, gebied, kwam mijn moeder tegen. Hij heeft gezegd: uh, Ik heb uh, Beris begraven. Ik heb uh, hem doodgezien. En mijn moeder heeft meteen doorgegeven aan familie, en mijn vrouw en kinderen. Dus uw vrouw en kinderen dachten dat uh, u dood was? Ja, iedereen dacht dat ik dood dat was. En ja, ik weet. Het ja, is misschien hoe uh, ben ik opgestaan, ja, en toen was toen ik opgestaan ben, was ik alleen in het bos. En ik, ik ging een beetje zwerven, lopen door het bos. En kwam ik ook, in, in, in moest, uh, ook een man tegen, die was ook verdwaald. En toen vroeg ik hem welke dag vandaag is. Toen zij, zei, zei hij dat 16 juli. Dus ik was vier dagen buiten bewust. Je ja, bent vier dagen buiten bewust ja, geweest? En geweest. Uiteindelijk, we gaan even een sprong in de tijd nemen, zou u we wel de hele dag met u? Kunnen ja. praten, maar daar hebben we geen tijd voor. Uiteindelijk, u heeft het overleefd. U bent in Nederland terechtgekomen. U ja. woont hier met uw vrouw en kinderen. Um, hoe gaat het nu met u hier? Ja, gaat goed. Ja, in eerste instantie waren vrouwen en kinderen in Duitsland. En toen ik hier kwam, uh, 2001, waren uh, we was 150 mensen uit Srebrenica in, uh, in uh, Nederland. Toen kregen we iedereen van ons krijg, heeft uh, verblijfsvergoeding gekregen. Ja. Maar u uh, woont natuurlijk in het land uh, waar de soldaten vandaan komen die u hadden ja. moeten beschermen? Ja. Dat is wel warm. En ja, maar uh, ik heb uh, veel uh, contacten. Uh, toen ik hier kwam, toevallig kwam... Ja, er zijn ook aardige mensen. Hm. Ja, ik, <laughs> ik kwam een uh, chirurg... Uh, een oogarts tegen, ja. En hij heeft mij zeer, zeer... Uh, veel, veel uh, geholpen. Uh, neem, in mijn neemt u de Nederlanders iets kwalijk? Ja, um, ik heb geen tijd alles te uh, vertellen, Maar op 10 juli... Was in uh, boven uh, mijn straat, was in Bergen, was in Nederlandse punten. Ja? En zo En gingen we boven uh, uh, uh, vragen, uh, omdat we hebben gezien dat Syrische komen naar Srebrenica, gingen we boven praten, uh, vragen die mensen, wat willen jullie iets ondernemen? Wat, uh, willen, wat doen jullie? Maar die man heeft gezegd, net hebben we bevel oud basis, oud goed basis gekregen. Ja. Dat wij moeten ons terugtrekken. Dus die, die hebben gewoon spullen in een auto gepakt en gingen terug naar Potetjari. Dat was één dag voor de val. Uh, 10 oh. juli, misschien acht uur, half negen oh. s'avonds. Toch nog even, naar, even net naar dat punt. Wilt u, Nederland heeft geen zorgen gezegd, wilt u dat? Sorry. Nederland heeft geen sorry gezegd, officieel? No, nee, zou, zou, Nederland zou u, zou u dat heeft dat geen sorry gezegd, maar uh, ooit uh, dat, uh, zou dat moeten doen. Uh, gisteren hebben jullie waarschijnlijk in uh, Volkskrant gezien... wat is Indonesië geweest. Toen hebben uh, de, hele u, u, de hele tijd ontkend dat daar oorlog is. Bedoelt u die foto's in Nederlands-Indië? indië Hebben de hele tijd ontkend dat daar oorlog is geweest. We hebben gezegd andere, met andere woorden wat is daar. Maar, maar gisteren was blijkbaar dat oorlog daar is geweest. En ook, u zou uh, willen dat Nederland dat ook erkent ook, over Suwene. En, en ook... Eén dag komt uh, waarheid naar, naar boven en zullen uh, Nederland uh, waarheid inzien. En ik hoop dat zullen dat zouden dan uh, sorry zeggen. Nog één vraag die mij fascineert. Wat zeg je tegen elkaar als je denkt dat je dood bent en je komt elkaar weer tegen? Ja, ik heb geen woorden voor, maar... Dat zijn uh, verschillende gevoelens en zo. Je, kan, uh, je was dood en, en dan, uh, dan sta je op en dan uh, kijk je naar boven. Naar, uh, dan zeg je boven dankjewel en zo. Ja, ja. En dan kom je vrouw weer tegen. En dan kom je vrouwen uh, vrouw na negen jaar en vrouwen en kinderen. Negen jaar zat dat tussen. Ja, die, die, die zijn 2001 hier, vanaf Duitsland naar hier uh, ja. gekomen. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio 1.nl en kijk live mee in de sportzomer Radio 1.nl Red box. De Rechtbank in Den Haag is nog steeds bezig met de uitspraak over de langstudeerboete. Zodra het klaar is, dan hoort u het hier. Eerst naar het Brabantse sint Willibrord. in de oranje Soap peilen we weer de stemming daar. En die stemming is vandaag een beetje deprimerend. Niet door het weer, maar door de prestaties van de Nederlandse renners in de Tour de France. En er is een probleem met een grasveldje. U luistert naar de Radio 1 Sportzo Willibrord is Willetsport. Ik ben je mee. Zo. Dat was een uh, voormalig uh, onuitlaatplaats, kijk maar uh, daar hebben ze sinds kort, zonder ons beter uh, medeweten, hebben ze dat veranderd in een uh, BMX-baan. Een BMX-baan, oftewel een fietscrossbaan, zorgt geregeld voor ergernis bij omwonenden van een veldje in het dorp. Jan is een van die omwonenden. Gekrost, ja. En niet alleen door, door de jeugd van, van 10, 11 jaar, maar ook uh, de crossen. De crossen ook uh, mannen van uh, 18, 19 jaar met een crossmotor. En, uh, en dat vinden wij uh, buiten proportie. Want uh, de kinderen mogen wel ergens spelen, maar het gaat over, de, over die uh, opgeschoten jeugd. En daar, uh, daar hebben we gewoon problemen mee. Die doen we ook vernielingen aan, want hier heeft normaal altijd een nek tussen gestaan. En daar hebben ze ook allemaal plat liggen, dus uh, dat is niet leuk. Maar ja. Uh, aan ons wordt niks gevraagd. Er is een aantekening actie geweest te zijn hier op dorp. Om dat hier te verwezenlijken. Wij zijn gewoon overal buiten gelaten. En dat vinden we wel jammer. Het veldje waar Jan nu staat lijkt een groter probleem van Sint willebord bloot te leggen. Hier op Willebord, zo'n beetje tussen de 15 en de 20 jaar, is het probleem. Met drugs, met, uh, met allerlei uh, nevenactiviteiten. Ja, een beetje opgeschoten en een beetje uh, in de belangstelling willen staan. Hè? En je mag er niet te veel van zeggen, want dan zijn we het nog gedaan. Ook. Ja, want ze komen er wachten naar. Uh, dat vinden we wel een beetje eng. Op het moment is Wik is het best, en vooral meditator. Als er niks overkomt, dan is het toe en dat beslist. Nou wordt het gewoon weekjes. Aan de Dorpsstraat komen we een oude bekende tegen. Een week geleden verliet hij zijn kaartvrienden om thuis de Tour de France te gaan kijken. Ik heb een dag gekeken. Hè? Maar gisteren was een rustdag. En dus komt Johan weer naar het gemeenschapshuis om met de mannen de Tour te bespreken. Maar ja, daar moeten die grote jongens daar wijs proberen te maken. Want die hebben er de verstand van. Die lopen bij, die denken de ze er verstand van hebben. Maar dat is nou net niet. Echt? Nee, er zit niks in. Er zijn veel valpartijen. Hè? Ik, aan valpartijen zit weinig uh, strijd in. Wat ja, ik vind dat er uh, niet zo correct uh, door de Nederlandse ploeg gereden wordt. Want wij hadden toen destijds uh, Thijs Rox, Wim van Woutje Wachtmaas. Ja, die konden etappes winnen. Die hebben Wim van de gele trui gehad. Maar dat is hier ik met de deze niet meer want die, die zijn er gewoon niet voor gekomen. Ja, maar zijn minder, de Nederlanders zijn minder stukken minder. Jou, mag... Niet echt meer ambitie om creur te worden. Kijk, die kregen toch goed betaald. Dus... Die denken eigenlijk ja, het gaat goed ze krijgen goed geld. Dus, uh, maar dat was vroeger niet. Toen moesten ze echt werken voor hun geld. Minder kwaliteit, minder kwaliteit, creurs. Terug naar het crossveldje. De overlastproblemen lijken daar in één klap opgelost. De gemeente kwam maandag met afzetlinten en sloot het veldje af vanwege een nieuw probleem. Waardoor de kinderen van Jan nog steeds niet op het veldje kunnen spelen. Asbest. Even niet voetbal mee? Daar kan je niet met achter wel. Daar is, het nog, is het nog open. Waar gaan we nou toe? Een uh, Ja, Ze hadden daar een, uh, een kuil gegraven in verband met de, met de baan. En daar uh, is asbest naar boven toe gekomen. Want hier hebben we over 30, 40 jaar terug. hebben hier uh, vroeger altijd noodwoningen gestaan. En daar is die asbest uh, mee in de grond gekomen. Dus, uh, <laughs> Ja, daar, daar, daar, worden ze wel, daar worden ze wel een beetje bang van. Want eh, ik, wij vinden dat niet normaal, want dat zijn kinderen van acht, negen van, van, van, jaar en nog jonger. Ja, als ze daarmee in, in contact komen, dat is, is niet leuk natuurlijk. Hoe snel haalt de gemeente de asbest weg naast de woning van Jan? Dat hoor je in de Oranje Soap op Radio 1, waarin we morgen kennis maken met een opmerkelijke verschijning in Sint-Willebord. Stef heeft een lange sik en een hanekam en uh, een lang haar en een hoop tatoeages. Uh, oh ja, en een groot gat is een oog. Ik neem je mee. Ik neem je mee. De oranje soep vanuit sint willebord was dat gemaakt door Maarten Bluimers. Russische oorlogsschepen zijn onderweg naar Syrië. Ze hebben koers gezet naar de Syrische haven van Tartus... waar de Russen een marinebasis hebben. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, om hoeveel oorlogsschepen gaat het? Uh, nou het, is, het is een gezamenlijke operatie van, van drie uh, maar liefst Russische vloten. De noordelijke vloot, de Oostzeevloot vloot en de Zwarte Zee-vloot. Uh, er gaan drie schepen die vertrekken uit het Hoge Noorden via de Barentszee uh, richting Syrië. Uh, in de Noordzee komen er dan nog uh, enkele schepen bij van de Oostzeevloot. vloot En uh, vanuit de Zwarte Zee is op dit moment uh, een torpedojager onderweg. En die schepen moeten elkaar dan allemaal vinden in, uh, in de buurt van die haven tartus ja, waarom doet Rusland dit? Waarom sturen ze oorlogsschepen naar Syrië? Nou, het is iets dat ze eigenlijk uh, voortdurend doen. Uh, dat schip wat nu onderweg is uh, vanuit uh, Sevastopol uh, op de Krim... Uh, dat was in april en mei ook al in de wateren uh, voor Syrië... in het oostelijk deel van, uh, van de Middellandse Zee. Uh, ze zitten er eigenlijk voortdurend. Dat, dat was in de Sovjet-tijd natuurlijk ook al zo. Uh, maar het is opvallend dat ze nu in één keer... Uh, ja, deze operatie met, met schepen van verschillende floten uitvoeren. Nou, dan kun je naar gissen wat daar de bedoeling van is. De Russen zeggen zelf dat het... Uh, geen verband heeft met de, de situatie uh, in Syrië zelf. Uh, de Amerikanen zeggen daarop, nou dat hebben we gehoord, we hopen dat dat zo is. Maar tegelijkertijd uh, is het opvallend uh, ja, dat het toch niet, niet één of enkele schepen zijn, maar een heel flotilje zeg maar. En uh, daaruit kun je uh, veronderstellen dat het uh, toch een bepaalde signaalfunctie heeft. De Russen weten dat er uh, een grote aanwezigheid is in het oostelijk deel van de Middellandse Zee van andere marines, van westerse marineschepen. En ik denk dat ze uh, duidelijk willen maken dat ook zij daar bepaalde belangen hebben. Ja, en het signaal is dan, uh, val niet Syrië binnen? Nou, het signaal is gewoon van, uh, jongens, wij zitten hier ook. Uh, ja, let erop. Uh, het is natuurlijk bekend dat een van de belangrijkste uh, speerpunten... van dat Russische beleid ten aanzien van Syrië is... dat ze kost, wat kost willen voorkomen dat daar een buitenlandse interventie plaatsvindt. En ik denk dat dit ook een beetje in dat beeld past... Van, uh, dat, dat het buitenland goed moet beseffen dat Rusland uh, belangen heeft in Syrië... ook militaire belangen. Ze hebben nou, weliswaar geen basis, Een basis is een groot woord... maar wel een steunpunt in Tartus, een plek waar ze dus uh, uh, voedsel... En, en brandstof kunnen inslaan. En dat ook doen als ze onderweg zijn bijvoorbeeld naar uh, de Golf van Aden... waar ze, waar ze schepen uh, vergezellen uh, om die te beschermen tegen, tegen piraten. Het is belangrijk voor de Russen om, om daar hun laatste steunpunt uh, te behouden. En dat is een, ja, een, een teken, ook voor het Westen, dat, uh, dat die belangen daar zijn. Ja. En blijft Rusland doorgaan met het leveren van wapens aan het uh, regime van Assad? De berichten zijn een beetje tegenstrijdig. Uh, gisteren was er uh, een, een ontmoeting hier in Moskou... Uh, van een onderminister van Buitenlandse Zaken... met een vertegenwoordiging van de, de Syrische oppositie. Daar werd gezegd door die onderminister van uh, ja, de, de, samenwerking, de militaire samenwerking... tussen Syrië en Rusland uh, valt binnen de internationaal geldende regels. Maar een paar dagen geleden heeft een woordvoerder van een van de organisaties... die zich bezighoudt met uh, het leveren van wapens aan het buitenland... heeft gezegd dat volgens zolang het onrustig is in Syrië, we geen nieuwe wapens gaan leveren aan uh, Syrië. De, de, de bestaande contracten worden afgehandeld, maar bijvoorbeeld de levering van uh, Antonov-vliegtuigen, die begin dit jaar bekend werd, uh, die wordt volgens, volgens nog op de lange baan geschoven. Dus kennelijk heeft men toch uh, besloten uh, om niet de kont tegen de krip te gooien en uh, ja, zich een beetje te schikken naar de internationale opinie. Dankjewel, Geert Geertsgroot-Koelkamp. De hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Pitten. De rechter in Den Haag is nog steeds bezig met de uitspraak... over de langstudeerdersboete-bezuinigingsmaatregel van het kabinet. Zaken zijn aangespannen door drie studentenorganisaties... die willen dat de boete verdwijnt. En ze zijn boos dat er vrijwel geen uitzondering is. En zodra de rechter klaar is, dan hoort u dat hier bij de Radio 1 Sportzomer. Defensie is niet van plan vandaag de vlaghalfstok te hangen... om de slachtoffers van Srebrenica te herdenken. Organisatoren van de herdenking van de val van de enclave... hadden daarom gevraagd. Maar volgens Defensie valt de herdenking van Srebrenica... Onder de algemene dodenherdenking van 4 mei. De vakbonden reageren teleurgesteld op de verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens de vakcentrales FNV, CNV en MHP wordt het aanvankelijk door het parlement omarmde pensioenakkoord terzijde geschoven. Vannacht stemde de Eerste Kamer in met de gefaseerde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67. En de populairste dierennamen in Nederland zijn Luna en Tijger. Luna voert net als vorig jaar de ranglijst aan bij de honden... en Tijger natuurlijk dan bij de katten. En dat is bekendgemaakt door huisdierenverzekeraar Protect Dier en Zorg. Dan weet u dat. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Stad tussen Afrit Haarlem-Zuid en knoop het Velsen. Vijf kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. En nog een korte file op de Ring Amsterdam. De A10 aan de noordkant van de Koentunnel richting Den Haag staat twee kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ons land is een paar vierkante kilometer groter geworden... met een stuk opges opgespoten industriegebied voor de kust van Rotterdam. Vanmiddag dan verricht de koningin de sluiting van de Maasvlakte. Een nieuwe land is smullen voor paleontologen. Kees Boelijker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam... onthult zo de mooiste vondsten. En tegen 11 uur de kolom van Cindy Pietersen. En Jeroen de Jager die geeft zo meteen een toelichting... bij de uitspraak van de rechtbank in Den Haag... over de invoering van de langsudeerboete. Devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux trois folies mensuelles Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes Mais ses rêves en elle se fondent maintenant son espoir serait d'être Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terre, ça ride. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale Bonjour à la boulangère Je tiens la porte à la vieille dame Des fleurs pour la fête des mères Et ce week-end à Amsterdam Pour que tu m'aimes encore un peu Quand je n'attends que du mépris À l'heure où s'enfuit le bon Dieu Qui pourrait me dire si je suis Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans clandestin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien. penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas côté de la route sur la bande d'arrêt d'urgence comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, son grand destin, un ami à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Juste quelqu'un de bien, Enzo, Enzo. Vanmiddag sluit koningin Beatrix de zeewering bij de Tweede Maasvlakte. Daarmee wordt het nieuwe havengebied officieel gedicht. We hoort natuurlijk alles over op radio 1. Het gebied is smullen voor paleontologen. Bioloog Kees Moeilijker van het Rotterdamse Natuurhistorisch Museum weet alles over de archeologische vondsten in het gebied. Goedemorgen, meneer Moeilijker. Goedemorgen. Ja, even voor de helderheid: dat zand dat komt van de bodem van de Noordzee. Hè? Ja, dat wordt uh, opgezogen 15 kilometer uit de kust voor Hoek van Holland. En uh, daarmee is uh, de, de nieuwe Tweede Maasvlakte opgehoogd. Ja, er komt dus allemaal zand uit de Noordzee daar op die maasplakte te liggen. Dat is inmiddels gebeurd. En daar hebben allerlei paleontologen en archeologen, en u bent bioloog... dus die hebben er vast ook rondgelopen, omdat er allerlei dingen te vinden waren. Ja, dat hebben we zeker. We hebben om te beginnen uh, gekeken op het verse zand, wat daar, uh, wat daar gevonden is. Daar hebben we inderdaad fossielen gevonden. Maar wat leuker was, we hebben met het havenbedrijf Rotterdam samen gevist... in dat zandwindgebied op de zeebodem met netten en uh, daarmee de mooiste fossielen uh, gehaald. Dat, dat is vrij uniek, uh, omdat we precies weten waar ze gevonden zijn... en op welke diepte. Was het een verrassing dat het daar gevonden werd... of was wel bekend dat er allerlei dingen lagen op die bodem? Nee, het is al sinds eind, negen, eind 1800 bekend... dat uh, de Noordzee een rijk uh, fossiele vindplaats is... Uh, en wij kregen al uh, in het museum fossielen binnen van, uh, vissen, van vissersboten... die normaal natuurlijk op vissen vissen. Ja. Uh, maar wat we nu uh, binnengekregen hebben... dankzij de aanleg van de Tweede Maasvlakte, dat slaat alles. alles. En, het, en ook de kwaliteit ervan is uh, zeer goed. Hoe, hoe komen die botten daar? Het, uh, het gebied uh, van wat nu de Noordzee is, dat was uh, 30, 40.000 jaar geleden land. Je kon dus van Hoek van Holland naar Engeland lopen. Er was een grote, kale, koude... Steppen, de mammoetsteppen genaamd. Uh, waar grote kudden, grazende zoogdieren. en de, de bijbehorende andere fauna rondliepen. Die liepen helemaal van, van Nederland naar Engeland? Ja, dat was een hele grote kale vlakte, klopt. Maar ja, ze gingen niet per se oversteken toch? Ze konden het ook gewoon daar zijn dan? Nee, ja, ze, ze, ze leefden daar gewoon. Ze hadden en, niks of, te doen dat, in Engeland. Daar staken ze ook wel eens over, dat ja, weet ik niet. Ja, dat was niet een kwestie van oversteken. Want nee. het was gewoon één groot ja, nee, continent. Ja, dat, dat begrijp ik. Misschien niet wel eens hele weer. En zijn die plotseling in één keer omgekomen... of zijn die daar gewoon overleden en uh, zijn hun botten daardoor daar gebleven? Of is daar een, een waartsnoodramp geweest of zo? Nee, dat is natuurlijk gewoon een sterfte die opgetreden is. Uh, maar je moet je voorstellen, de, de aantallen die daar rondgelopen hebben... en dan met name van de wolhagen mammoet en rendieren reuzenherten... en, en steppenwisenten, die zijn enorm geweest... Dat, Strekt zich ook uit over, over een paar honderdduizend jaar. En uh, daar zijn op de een of andere manier toch heel veel fossiele resten van bewaard gebleven, omdat ze waarschijnlijk onder het zand en onder de modder uh, bedolven zijn en daardoor uh, geconserveerd zijn gebleven. En wat moet ik me voorstellen bij, uh, voorstellen bij een wolharige mammoet? Dat is een, een olifantachtige met. Uh, van ongeveer van het formaat van de huidige Aziatische olifant... die in vergelijking met de huidige olifant... een wat dikkere, harige vacht had tegen de kou. En daar echt in hele grote aantallen rondliep. Met van die enorme slagtanden. Die had flinke slagtanden. ja. Die konden wel tot 2,5 meter lang worden. En moeten daar plaatjes van te vinden zijn op internet? Uh, de ze niet vinden. Nee, we hebben hier uh, iemand zitten die voortdurend de webcam uh, bedient. Misschien kan die op zoek naar een plaatje van de Wolhargem. Hij gaat al aan de slag. Ik zie het gebeuren. Die moeten te vinden te zien, zijn. Ja. Zometeen te zien op de webcam. Wonen het ook mensen? Uh, wij hebben nog geen. Uh, um mensen resten opgevist uit dat gebied, maar er zijn op de Maasvlakte zelf, de oude Maasvlakte, vorig jaar nederzettingen gevonden van mensen die zeg maar 9000 jaar geleden daar geleefd hebben. Dus, het, dus wij hopen toch nog wel een keer een, een stukje mensen op te vissen uit dat gebied. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd? Het is nog niet gebeurd, nee. nee. Hoe bijzonder is het wat u daar gevonden heeft? Waren het dingen die we nog niet wisten of die we nog niet gezien hadden? Nou, een van de van de uh, belangrijkste vondsten die we gedaan hebben, dat is uh, een fossiele hyenakeutel die opgevist is twee jaar geleden. Een fossiele hyenakeutel. keutel? Nou ja, wij wisten al dat er hyena's uh, rond, rond, had, rond hadden gelopen. Uh, dat hadden we gezien aan de verraadsporen aan botten die we al eerder opgevist hadden. Maar het feitelijke bewijs dat er in dat uh, maasvlaktegebied ook uh, hyena's rondgelopen hadden, dat hadden we nog niet. En toen rolde er zo'n uh, fossiele keutel uit het net. En, maar wat is uh, nou een fossiele gedaan? keutel? Ja, zoals ik het zeg. Het is een, een stukje ontlasting dat versteend is. En dat is op zich uh, best wel bijzonder. Want uh, ja, je kent natuurlijk de, de, de constitutie van ontlasting. Dat is nat en papperig. En dus uh, voordat dat gefossiliseerd is... moet je van goede huizen komen. Dat lukt. <lacht> dat, lukt die, omdat, dus, uh, dat beest moet van goede huizen komen. Ja, en, ja. maar die drol ook. Ja, en, ja. en dat is met hyena's het geval omdat die natuurlijk heel veel bot eten. Dus die ontlasting is kalkrijk en kalk kan verstenen. En zo is die... Is die uh, nou ja, 40.000 zien... jaar goed gebleven. Ja, onze webcamboy is fantastisch <laughs> bezig. Want de, de, zowel de fossiele keutel, uh, keutel als de, de wolharige mammoet, mammoet... zijn inmiddels op uh, radio1.nl te zien. Wat ik me afvraag, meneer moeilijker, want we zitten er een beetje half lachig over te doen... maar als u daar rondloopt en u ziet die dingen... hoe reageert u? Gaat u helemaal uit uw dak? Ja, ik weet nog wel. Toen die uh, drol uh, opgevist werd, waren we allemaal heel erg enthousiast. Ja? Van, een, van een, een, een mammoetpoot of een, een mammoetslachtand. Uh, daar verblikken of verblozen we niet meer van. Maar het is toch iedere keer weer spannend om, om te kijken van wat je kan opvissen. En wat, wat nu natuurlijk aan de orde is op de tweede maasvlakte. is dat het dadelijk open gaat voor het publiek. Je kan ja. daar dus gewoon je, je handdoekje op het strand leggen. En dan moet je niet. Tussen die fossiele keutels? Ja, je moet niet uh, opkijken dat je dan in je rug geprikt wordt. en je, je, je voelt dus even. Wat zit er in het zand? En dan is het dan een stukje slachtand van een mammoet of een mammoetkiller? Ja? ja, dat gaat gebeuren. Dit is Daarvoor geen PS-tunt van de strandhouder? Nee, helemaal niet. Nee, dat, het, is gewoon het, het, het, het, het zand wat gebruikt is voor de aanleg van de maasvlakte komt van dat mammoetkerkhof op de zeebodem. En die, die stukjes die liggen gewoon uh, uh, nu uh, voor het oprapen. Geweldig. En mag je die mee naar huis nemen? Ja, die mag je mee naar huis nemen. Maar We het die moet je bij dat je dat ja. inleveren bij het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Maar er, er is voor, voor elk wat wils te vinden, denk ik. Ja. Uw museum houdt zich ook bezig met het natuurbehoud in de havens. Is daar natuur te vinden? Nou, dat wordt een, dat wordt een, een paradijsje natuurlijk. En je moet je voorstellen, het is een... een een stuk onontgonnen gebied. Voorlopig is het alleen maar zand. En uh, wat wij nu gaan doen uh, met de collega's van bureau Stadsnatuur Rotterdam... is kijken van hoe uh, de natuur uh, die kale zandvlakte gaat koloniseren. Uh, Dat begint natuurlijk met een paar, uh, paar grasprietjes. Maar er zijn al uh, uh, zand, uh, uh, zandpissenbedden gevonden. Uh, de eerste hazen hebben al... Uh, uh, ja, uh, legers gebouwd ja. op de Tweede Maasvlakte. En uh, ja, zomaar zijn komen natuurlijk ook de zeevogels uh, nestelen. En dat, uh, daar kunnen we op wachten. dat is heel leuk om dat van, uh, ja. van begin tot eind bij te houden. Dat is leuk, maar dat is een industriegebied. Dus daar willen de bedrijven waarschijnlijk aan het werk. En als, ja, die, dat... als daar bijzondere vogels gaan broeden, hebben ze een probleem, lijkt me. Ja, maar daar wordt, daar wordt heel goed in de gaten gehouden... dat uh, het niet al te aantrekkelijk wordt uh, in de gebieden die bestemd zijn voor industrie. Er is bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte ook rekening gehouden uh, met de natuur. En uh, daar, worden, daar worden natuurlijk uh, kleine paradijsjes gecreëerd... zodat de natuur zich daar kan uh, concentreren. Ik heb me laten vertellen dat er mannen rondlopen die daar echt heen en weer lopen... om te voorkomen dat daar bijzondere vogels gaan broeden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Er worden, uh, uh, of ze rijden met, uh, met uh, tractoren rond... om uh, um, um, um in ieder geval ervoor te zorgen dat het onaantrekkelijk is. Want ja, als er op, om een gegeven moment even een, uh, een ei gelegd wordt... dan uh, uh, ja, dat is dan een ei van een beschermde vogel. En die moet je, moet je dan natuurlijk gewoon de kans geven om te broeden. En dat zou dan de bouw vertragen. Oh ja. Dus Le ze zijn eigenlijk heel slim om te voorkomen... dat het uh, gebied uh, gecoloniseerd wordt door bijvoorbeeld meeuwen. Levende vogelverschrikkers zijn het eigenlijk. Ja. En hoeveel zijn ervan? Nou, Ik ken de aantallen niet precies, maar er worden gebieden worden, uh, stelselmatig uh, uh, nou ja, zeg maar, beroerd... om ervoor te zorgen dat er geen uh, nestelende vogels uh, gaan uh, zitten. Oké, okay. Kees Moeilijker, dank voor dit moment. We zaten erop te wachten op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag... over de langstudeerboete voor studenten die het kabinet uh, wil invoeren. Studentenorganisaties hebben geëist dat deze maatregel niet mag worden ingevoerd. We weten nu dus hoe het uh, eruit komt te zien. Verslaggever Jeroen de Jager... En is die, rechtmatig, die boete rechtmatig? Uh, de langsjudeerdersmaatregel, uh, zoals die door de rechter uh, wordt genoemd, die is uh, uh, volledig rechtmatig uh, gevonden door uh, de Haarse rechtbank. De vraag uh, die namelijk voorleg 1 uh, uh, beperkt deze maatregel het recht op onderwijs, de toegang tot het onderwijs. Daarvan zegt deze rechtbank uh, dat is niet het geval. Uh, studenten, ook al zal dat collegegeld enigszins verhoogd worden als je langer studeert dan één jaar langer dan een studie mag duren, begrijp je me nog, uh, dan nog. Uh, is het haalbaar voor studenten om gewoon die studie af te ja. maken? Ja, want heel, voor de duidelijkheid: wij zeggen de hele tijd uh, lang boete, maar de, de rechtbank ziet het als verhoging van het collegegeld. Hè? die heeft ja, het helemaal precies, niet over Ja, precies, dat is een, een, een, een, een term die uiteindelijk door de studenten natuurlijk als boete wordt ja. gezien. En, uh, voor de staat is het gewoon een maatregel. De rechter zegt trouwens allereerst, wij zijn als rechtbank eigenlijk, kunnen wij maar heel beperkt toetsen. Want wij kunnen natuurlijk, gezien de scheiding der machten, kunnen wij niet uh, treden in een politiek besluit. En we kunnen dus alleen maar toetsen of deze maatregel in strijd is met internationale verdragen. Dat levert dus een hele beperking, beperkte toetsing op. En binnen die toetsing uh, zegt ze vervolgens, uh, het, deze maatregel levert niet op dat het recht op onderwijs wordt beperkt. Of dat het onderwijs, het wetenschappelijk en hbo onderwijs, uh, uh, ...ontoegankelijk wordt uh, voor studenten. De enige uitzondering die is gemaakt... ...want daar hadden de studentenorganisaties uh, ook op aangedrongen... ...om meer uitzonderingen te maken... ...is voor deeltijdstudenten die voor 1 februari 2011... ...en vraag me niet precies waarom... ...maar die voor 2011 uh, zijn begonnen... ...voor hen moet de overheid een, een uh, overgangsmaatregel gaan verzinnen. En als je daarna deeltijdstudent bent, dan... Geldt die dus wel of niet voor je? Dan geldt die dus wel, want dan kun je gevoeglijk uh, al hebben geweten... toen je je studie aanving, dat je die binnen een bepaalde termijn... zou moeten afronden uh, om niet in aanmerking te komen... voor die lang dus dat. Maar hoe moet je dat dan gaan doen als je in deeltijd wil studeren? Ja, dat is de vraag. Dat zal uh, nog wat discussie worden na vandaag. Uh, in, hoeverre die, uh, in hoeverre dat mogelijk blijft. Dat je dus naast je baan bijvoorbeeld een, ja. een, een uh, studie. Want dan uh, erbij doe je er altijd doen. langer dat over wordt, dan ervoor staat. Ja, dat wordt dus mogelijk wat ingewikkelder. Daarvoor, ik, bedoel, ik heb hem net gehoord, de uitspraak. Dus ik kan de volledige rijkwijde nog niet uh, helemaal beoordelen. Maar daar zal de discussie waarschijnlijk wel over gaan. Hoe dat dan in de toekomst moet. Ja. Um, heb je al reacties gehoord van studentenorganisaties? Nee, want ik ben rechtstreeks Willemijn in de zaal uitgelopen. En, uh, nee, ik ga nu direct aan de slag om die reacties te halen. En dat horen we dan later op de dag. In ieder geval, ja. ik zit het even op Twitter te volgen. Alle studenten, die uh, is het natuurlijk een, een zwarte dag voor. Dat ja, dat is meer. geen uh, fijn nieuws natuurlijk voor, voor studenten. Want studenten, en, en bedoel, daar zit natuurlijk wel wat in. Die zeggen, uh, wij willen toch de mogelijkheid hebben om iets meer ruimte te hebben... Uh, van alleen maar de gestelde termijn voor de studie, want wij willen naast onze studie ook allerlei uh, andere functies ja. vervullen zodat we maatschappelijk betrokken zijn. Dat wordt wat minder makkelijk omdat ze ja, maximaal zeg, uh, uh, vijf jaar over een HBO-studie en vier jaar over de bachelor's kunnen doen, dus dat wordt uh, uh, flinke aanpouten. En daarna krijg je dus een boete van 3000 euro per jaar die je langer ja. studeert. Ja, ja absoluut. Goed, ja. Wij horen vast later op de dag nog reacties. Jeroen de Jager, dankjewel. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenho. I no was all he said. Hide. When I saw Carmen in the desert Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke and Luke's waiting on the judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Lee? He said, to me a favor, son, won't you stay and keep Annalee company? To load right on, the right on me. van Band. Het is tijd voor... De Radio 1 Sportzomer. column. Vandaag met Cindy Pietersen. Wie graag naar de Tour de France kijkt... zou voor de grap ook eens naar het nieuwe campagnefilmpje... van het CDA moeten kijken. Dat is zo tenenkrommend slecht dat het vanzelf weer leuk wordt. Het is net een reconstructie van opsporing verzocht. Met in de hoofdrol lijsttrekker Siebrand van Haas met Buurma... Op een racefiets. We zien Buma helemaal in zijn eentje over de weg stoomen En overbruggen. Nergens verkeer. Sterker nog, hij rijdt midden op de weg, niet eens op het fietspad. Levensgevaarlijk. Als Buma thuis komt, gaat hij douchen. Dat zie je niet. En Of we daar blij mee moeten zijn, laat ik graag in het midden. Maar hij staat opeens met natte haren in de keuken. Hij zegt dat het gezin belangrijk is. Buma zet vier kopjes neer... Vier borden en legt exact vier witte boterhammen op tafel. Vervolgens schenkt hij water uit een theepot en drinkt hij koffie. Een wonder. Bij het CDA kunnen ze thee in koffie veranderen. Als je er maar in gelooft. Ondertussen is een gezin nergens te bekennen. Buma staat in zijn eentje in de keuken te mijmeren. En in het volgende shot zien we met een schoon doekje... een schone tafel afvegen. Nergens hagelslag. Nou, sorry hoor, dan heb je geen gezin. Dan doe je alsof. Daarna zien we Buma nog in zijn eentje over straat lopen... tussen de mensen in de tram en bij zijn collega's op het CDA-congres. Het beste hebben ze voor het laatst bewaard. Aan het eind van de Promo draait zich ineens om en zegt met lichtgebalde vuisten... het CDA, samen kunnen we meer. Het lijkt of hij er ook een beetje bij stampt. En de blik erbij is geweldig. Zo van, doe ik het zo goed, mediatrainer? wat wel geloofwaardig zou zijn. Buma die in de regen tot drie keer toe moet omfietsen... omdat de bruggen wegens werkzaamheden zijn afgesloten... en thuis een bord met koud geworden eten binnen schuift... honderdduizenden stukken uit Den Haag probeert door te nemen... terwijl zijn kinderen de boel afbreken in de hoop een beetje aandacht te krijgen. Om aan het eind van een lange vermoeiende dag... onderuitgezakt bij Mart Smeets knikkenbollend in slaap te vallen. Samen kunnen we meer. Een aanrader. Het is verreweg het beste slechte filmpje van dit moment. Dankjewel, Cindy. Ik vind het zielig, Cindy. Ik maar heb... die man is ook zielig. Dat hele filmpje is zielig. Ik heb gisteren, geloof ik, in drie kranten ook een commentaar hierop gelezen ja? op dit spotje. Ja, oh, ja. En hij heeft ook een draag... druppeltje onderaan zijn neus. Maar ik weet niet, nou... hij heeft een beetje een rare neus. Zo, dat, zo zeg maar, zo'n stukje wild vlees. Maar ik weet niet of dat nou echt een druppeltje is nee, of dat stukje het... wilde vlees. Nou, Thijs, Thijs ja. weet dat, Kelly. Nee, ik, ik zit nu naar het, het van... filmpje te kijken, maar ik kan het ook niet goed zien. Maar waarom zou je niet mogen douchen, niet mogen douchen naar het fietsen? Nee, dat, dat nee, nee, het gaat niet. erom dat we het niet zien. Oh, dat dat is wel goed. Ja, als, als je dat goed doet, wel hadden willen zien. Ja, dat, dat weet ik ook niet hoor. Als je, je dat dus had willen zien, niet meer dat, weet je niet. Ja, dat weet ik niet. Je bent een, een, een gedurfde columniste, maar dit gaat dan toch te ver. Ja, maar verbeelding thuis. Als ja. je hem in het pakje ziet, weet ik niet of ik hem ook onder de douche wil zien. Snap je? Nou, de, de, de, ben Ik ben het niet met je eens. Ik heb ook alweer aardig wat commentaar gehoord dat hij toch, als je het allemaal goed bekijkt, een van de smakelijkste. Ja, lijven heeft nou, van ja, fractieleiders. Maar goed, ja, laten, goed. We <laughs> laten we het daar verder niet over hebben. het. Seho Mirovic zit hier ook nog aan tafel. Ja. Dat is een, een lelijke overgang, maar dat geeft niet. Um, u gaat vanmiddag naar de herdenking. Ja, Srebrenica, ja. um, we lezen net op teletext, dat we horen net ook in het nieuws, dat de vlag niet half stok gaat bij het ministerie van Defensie. Vindt u dat jammer? Ja, jammer, maar we zijn gewend van de Nederlandse regering zo, ja. Een beetje respect tonen tegen slachtoffers, mee leven met slachtoffers. Maar ja, we hopen dat ooit uh, komt hier iemand zoals in uh, Duitsland, Willy Brandt, en die knieën en dan zegt tegen alle slachtoffers sorry. Hm. Want u ja. maakt heel duidelijk een verschil tussen de Nederlandse overheid en Nederlanders, hè, als ik het goed begrijp. Ja. U bent door de Nederlanders hier uh, vrolijk en vriendelijk opgevangen? Ja, natuurlijk. Dat zijn mensen, gewone mensen zoals jij en ik. En ja, maar de... ja, wij stemmen ook op gewone mensen, denken we, die dan weer de overheid ja, vormen Ja, maar die, die, toen je begint met politiek uh, iets te hebben, dan, dan word je niet uh, meer gewoon. Dan, dan word je dan ineens word... ongewoon. Ongewoon, <laughs> ja. <laughs> ja. Maar ja. goed, dit is u... Uw... Wat u al eerder zei, u, u, u hoopt dat het er nog wel een keer van komt? Ja, Lee, ik, hoop, ik hoop, zoals ik net heb gezegd... dat ooit iemand komt en ja. zegt, zoals Willy Brandt... naar de ja. Tweede Wereldoorlog... sorry tegen uh, elke slachtoffers. Maar ja, de, de, de, de, de staat gaat nu net in Cassatie... Hè, vanwege, de, ja, de, de, de vanwege de dood, van drie. De dood ja. van drie moslimmannen. En de, de, de staat zegt, ja, wij zijn niet verantwoordelijk... want de VN voerde toen het uh, bewind. Dus het is, ze probeerden onderuit te komen. Dat moet u toch ook een beetje door stemmen. Maar ooit uh, komt uh, waarheid naar uh, boven... Tafel, zoals nu met de Nederlandse Indonesië. Dan zie je. Misschien euh, zullen wij niet... Ja, voor die tijd zullen wij ik, dood zijn. Maar misschien zullen mijn kinderen dat uh, meemaken. Ja. meemaken. Ik wens u een goede herdenking vandaag. Dank je wel. Hartelijk dank dat u hier was. En ook uh, Kees Moelijker van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Hartelijk dank dat u er was. Nee, en die Pietersen. Dank brand. dat je er was. Zometeen gaan we praten over Mini Morris.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 Zeker in een tijd waarin strak en jong de norm zijn. In relaties en op het werk. Dan toch maar aan de botox of genieten van het ouder worden. Hollandse Zaken bij Max. Vanavond 10 over 9 Nederland 2. Dit is Radio 1.